8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal meer over Syrië en waarom Nederland nu een rol voor de Verenigde Naties belangrijk vindt. En muzikanten hebben genoeg van Buma Stemra. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Minister Timmermans wil niet dat de VS en andere landen buiten de Verenigde Naties om in Syrië ingrijpen. In het programma Knevelen van de Brink zei Timmermans dat nu eerst de VN aan zet is. De Amerikaanse minister Kerry sprak gisteravond harde woorden over het regime van Assad. Volgens hem heeft de VS bewijzen dat het Syrische regime vorige week een grote gifgasaanval heeft gepleegd op onschuldige burgers. Kerry zei dat president Obama vastbesloten is om Assad te straffen. Timmermans wil dat de VS de bewijzen aan de wereldgemeenschap laat zien. En als er gestraft moet worden, moet de VN-veiligheidsraad daartoe beslissen, vindt hij. Inwoners van Bokstel willen in Den Haag protesteren tegen proefboringen naar schaliegas. Dat bleek gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst. De inwoners vinden het verkeerd dat er eerst proefboringen worden gedaan... en dat er pas daarna een discussie komt over het nut en de noodzaak van schaliegas. Ze vinden dat die volgorde niet deugt. Sommige inwoners willen het boren onder geen enkele voorwaarde toestaan. Wij moesten googlen wat schaliegas was. Wij wisten niet wat het was toen hier de vergunningaanvraag lag. We hadden er nog nooit van gehoord. En als je één keer het woord schaliegas intypt op Google. dan wil je het niet. Nergens niet in Nederland. maar ik zou het ook niet in de hele wereld willen.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 Volgens haar betekent de steun dat de SGP aan het veranderen is. Het lijsttrekkersprobleem was inderdaad omdat mannen niet bereid waren. Maar aan de andere kant uh, heb ik ook gehoord dat er ook andere kiesverenigingen in het land zijn... die overwegen vrouwen op de lijst te gaan zetten. Dus zelfde... er is een start gezet, ja. Tot voor kort liet de SGP alleen mannen toe op politieke functies. Door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... moest de partij dat standpunt opgeven. Twee bestuurders van technisch dienstverlener Imtech geven hun bonussen over 2010 en 2011 terug. Voormalig bestuursvoorzitter van De Brugge betaalt anderhalf miljoen euro terug en voormalig financieel topman Gerner 700.000 euro. Imtech kwam in grote financiële problemen door fraude bij projecten in Duitsland en Polen.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 Volgens directeur Sonneveld van de brancheorganisatie moet daar harder tegen worden opgetreden. Wat ook wel geholpen heeft natuurlijk is bijvoorbeeld de blokkade van de Pirate Bay. Maar dat is met heel veel moeite en, en rechtelijke uh, uitspraken is dat tot stand gebracht. Het zou wel mooi zijn als de regering ook een beetje mee helpt om uh, te zorgen dat illegaliteit niet gewoon zo uh, veel voorhanden is. En het blijft voor mij toch altijd een raadsel waarom we hier zeggen dat uh, downloaden uit illegale bron, dat dat gewoon een legale privékopie is. Want het weer nog volop zon, alleen in het noordoosten wat hoge bewolking. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen en donderdag wat meer bewolking, ook geregeld zon. En vrijwel overal droog en aan de temperatuur verandert weinig. Nou, dat is wel lekker. Johnson Hoka, hoe is het dan op de weg? Nou, met 45 kilometer is het niet-al-te-drukke oogst spits Het zijn altijd de dagelijkse files rond Amsterdam en Rotterdam. Uh, weinig opvallende files eigenlijk op de A8 richting Amsterdam. Daar staat wel 5 kilometer bij Oost-Zaan. Vanmorgen is daar een ongeluk gebeurd. Uh, langs de file op de A9 richting Amstelveen... daar staat 7 kilometer tussen Beverwijk Oost en Dorp. en in de regio Rotterdam op de A20 richting Gouda. Daar staat voorkloppen het Brechtseplein 5 kilometer. En zo dadelijk hoort u...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 En Marcel Ooster. Onze minister van Buitenlandse Zaken wil eerst bewijzen zien... voor de betrokkenheid van de Syrische regering bij de gifgasaanval. En wil dan dat de VN het voortouw neemt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry is al veel verder. The chemical weapons were used in Syria. En stuurt aan op militaire actie. Om te bewijzen dat vorige week woensdag gifgas ingezet is... zoals het aantal doden en de symptomen van de slachtoffers... spreken voor zich, zegt Kerry. The reported number of victims, the reported symptoms of those who were killed or injured, the firsthand accounts from humanitarian organizations on the ground, these all strongly indicate that everything these images are already screaming at us. De regering van Assad heeft gifgas gebruikt, zegt Amerika. En president Obama is vastbesloten om de verantwoordelijken voor die aanval in Syrië te straffen. Verslag even voor de Arabische wereld. Lex Runderkamp is in het noorden van Syrië. We hebben nu contact met hem. Lex, hij zit in uh, oppositiegebied. Um, hoe is die toespraak van Kerry daar ontvangen? Nou, op zichzelf uh, nog steeds sceptisch. He, uh, de, de Syriërs die hebben zich voelen zich ontzettend in de steek gelaten... en geloven niet meteen alle politieke woorden die uit het Westen komen. Maar ik, ik zie het ook wel in die zin veranderen... Uh, dat ze met de mogelijkheid sterk re rekening gaan houden dat het gaat gebeuren. Uh, ze, hebben, ze, ze geven dan niet de nobele redenen van... de wereld wil ons redden omdat, wij, omdat er chemische wapens zijn gebruikt. Maar ze zeggen bijvoorbeeld uh, de Amerikanen willen ingrijpen... Uh, op een uh, niet overweldigende manier, maar vooral bedoeld om iedereen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Je weet, binnenkort in Genève zouden ze gaan praten, het verzet en de president Assad. Uh, en ja, de, die bewegingen naar die onderhandelingstafel zijn er niet. Dus sommigen denken: van nou, er worden wat raketten geschoten. Het is bedoeld om iedereen toch nog aan in gesprek te krijgen. Een tweede theorie die hier gaat is... Ja, gisteren is namelijk een de, de belangrijkste verbindingsweg... tussen hier in de buurt uh, uh, Aleppo naar Damascus... een, een wijk die uh, Ghanasser heet... die is ingenomen door de islamisten... door de extreem religieuze vechtende partijen. En die controleren nu de weg... die uh, onder andere leidt naar een aantal chemische fabrieken. Dus uh, men zegt hier, ja, misschien willen ze wel ingrijpen... maar dat is meer omdat de islamisten uh, sterk aan het winnen zijn. Nou. Het belangrijkste bericht van een, ten een belangrijk bericht is een van de belangrijke, belangrijke commandanten van het Vrije Syrische leger... die gisteren al opriep na de speech van Kerry van... jongens, alle, alle brigades, laten we onze verschillen aan de kant zetten. Let us unite and get together, zei hij. Oké, okay, nou, nou Lex, um, is er ook angst bij verschillende... Uh, groepen, uh, bij landen ook, dat er um, na zo'n interventie. ja, ook wel eens. Um, een, misschien een machtsvacuum zou kunnen ontstaan. of dat um, het Syrische leger nog veel meer geweld zal gebruiken. Bestaat dat ook onder oppositieleden? Nou, angst voor geweld hebben ze hier niet zo heel erg meer Dat is natuurlijk al 2,5 jaar, gaat het er zwaar aan toe. En daarvan heb ik op dit moment eigenlijk niks gemerkt. Het is. Uh... Ja, het geweld is hier overal, elke dag uh, gaande. Dus de vrees daarvoor heb ik in ieder geval in de reacties nog niet gemeld. Gezegd. Ja, er slaan er wel uh, meer burgers op de vlucht... nu dat geweld er misschien aan zit te komen... en ook het feit dat er dus gifgas is gebruikt? Ook, ook daarvan zeg ik absoluut nee. Uh, de, de, de, de meeste plekken waar ik de afgelopen week geweest ben... je moet niet vergeten, miljoenen mensen zijn al op de vlucht geslagen. Dus ik rij door redelijk lege dorpen... De mensen die er nog zijn, zijn of actief binnen het Vrije Syrische leger. Militairen, nou ja, die vluchten niet meteen voor geweld. Er zijn natuurlijk altijd een paar burgers achtergebleven... die nog een groente, groentewinkeltje open hebben of zoiets. Maar de grote meerderheid van mensen, vooral hier in het noorden van Syrië... zijn al op de vlucht. Al nog te gebeuren, merk ik, zijn ze toch vooral nieuwsgierig wat gaat gebeuren. En denken ze allemaal... Dat de Amerikanen zo goed kunnen schieten, of de coalitie, de westerse coalitie zo gericht kan schieten. Dat zij in hun vredige dorpjes uh, kunnen blijven zitten en dat daar geen granaat zal vallen. Kerry zei dat Syrië niet heeft meegewerkt aan een VN-onderzoek naar het gebruik van die chemische wapenslex. Wat, wat vinden ze bij jou van dat onderzoek door de VN? Uh, daar. Ja, het belangrijkste eigenlijk is dat ze wat sceptisch zijn... omdat ze zeggen, er is vanochtend het bericht... ik begrijp dat er vandaag de UN Verenigde Naties weer gaat proberen... op dezelfde plek in Damascus op een tweede dag onderzoek te gaan doen... naar de, de, de gevolgen of de, de aanwezigheid van bewijs... dat er chemische wapens zijn gebruikt. Dus ze zeggen, ja, zie je wel, gisteren zijn ze er geweest. Uh, hebben ze kennelijk nog niet genoeg Ze gaan vandaag nog een keertje kijken... Zij denken dat het een politieke reden is uh, dat onderzoek van de VN voor esten om een ja, reden te vinden om aan te vallen. Over de ja, ik zal maar zeggen, wetenschappelijke waarde van zo'n onderzoek, daar, daar, zitten ze, daar zijn ze hier helemaal niet meer nieuwsgierig naar. Oké. Okay. Lex Runderkamp vanuit het noorden van Syrië. Lex, dankjewel. We gaan door over de situatie met Bertus Hendricks... ...Midden-Oosten-deskundige van instituut Klingendaal. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Kerry, uh, zijn toespraak uh, heb je ook beluisterd. Uh, hij wacht blijkbaar niet meer op wat de inspecteurs daar vinden in Damaskus? Nee, dat is duidelijk. Hij zei, ze zijn te laat. Want op het moment dat die aanval plaatsvond, waren die inspecteurs er al. En toen hebben ze vijf dagen lang moeten wachten. Of hoe lang precies weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar te lang, te laat. Er is een duidelijk bewijs dat geprobeerd is om sporen uit te wissen... met allerlei continue bombardementen op die wijken... waardoor de samenstelling van op de grond allemaal verandert. Dus dat, dat is voor Kerry geen argument meer. Hij was um, heel zeker van zijn zaak. Hè? Assad zit erachter. Hij had het zelfs over extra bewijzen die de Verenigde Staten zouden hebben. Uh, die de komende dagen ook uh, gedeeld zal worden met bondgenoten. Hoe, hoe komt Kerry ineens zo zeker? Nou ja, behalve dan wat hij zelf noemde, symptomen en uh, de eerste berichten van uh, humanitaire organisaties. Maar goed, de Verenigde Staten hebben natuurlijk een, een indrukwekkend uh, spionageapparaat. Uh, zowel uh, human intelligence, en dus mensen die, spionnen die geïnfiltreerd zijn ter plekke. Maar ook natuurlijk al die enorme afluisteroperatie waar we de laatste tijd zoveel van hebben gehoord. En eh, ik, nou zijn we in, in het verleden wel eens eh, op het verkeerde been gezet. De, de, denk aan de beroemde toespraak van Powell in de tijd bij de minister van Buitenlandse Zaken. Eh, aan de vooravond van de aanval van Bush eh, junior. Over de massa ja, die er zouden zijn. Ja, ja. ja. En, nou, goed, daarvan weten we nu achteraf dat we daar eh, voor het lapje zijn gehouden. Eh, maar er is nu één groot verschil. Kijk, toen president Bush de aanval op Irak opende, toen was hij vast van plan of hij nou de, de bewijzen vond of niet... hij was altijd van plan om Irak sowieso aan te vallen. En toen was het hele verhaal alleen maar een rechtvaardiging... om, om dat voor de wereld eh, publieke opinie eh, aanvaardbaar te maken. Maar nu hebben we te maken met een president... die eigenlijk helemaal geen zin heeft om aan te vallen... maar die nu in een situatie is dat zijn geloofwaardigheid... Eh, op het spel staat de geloofwaardigheid van de VS... en die eigenlijk eh, tegen heug en meug gedwongen is... Eh, vindt hij om nu te reageren. Dus in dit geval acht ik de kans dat... Eh, mijn wijze Materiaal zoals toen gefabriceerd wordt, heel klein. Aan de andere kant, die VN-inspecteurs zijn er niet voor niks. Je zou daar op kunnen wachten... om dan de diplomatieke ontwikkelingen zijn gang te kunnen laten gaan. Heeft Amerika die diplomatieke route al afgesloten voor zichzelf? Nee, alleen denk ik niet dat de VN-inspecteurs daar nog een rol in spelen. Omdat, zoals Kerry al zei, die zijn te laat. Die, worden, die zijn ook nog beschoten uh, uh, gisteren. Maar nee, uh, ik denk dat de Verenigde Staten enorm diplomatiek offensief zullen gaan uh, beginnen. Daar zijn ze al mee bezig. Uh, en, en, en dat zullen ze ook nodig hebben. Omdat het er niet naar uitziet dat ze de steun krijgen van de VN-veiligheidsraad. Omdat Rusland en China, zoals we weten, daar dwars liggen. En dan ga je dus af op een coalitie van de vrijwilligers. De Coalition of the Willing. Ja. En daarom pro probeer je natuurlijk zo breed mogelijk steun te krijgen. En daar wordt nu heel hard uh, aan gewerkt. Een beetje op de manier zoals dat in 1999 met de ingreep in Kosovo gebeurde... die ook niet de zege had van de Veiligheidsraad. En dan probeer je zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Daar zullen ze ook... Uh, op bedacht zijn om ook Arabische steun te krijgen. Net als in de tijd uh, Bush uh, senior met de aanval op Kuwait om Saddam Hussein daar te verdrijven. Mm. Toen deden Egypte en Syrië mee. Nu zullen ze proberen om de steun te krijgen van de Arabische Liga. Nou ja, die is verdeeld, maar de overweldigende meerderheid van de Arabische Liga die heeft Syrië in de afgelopen jaren ook uh, veroordeeld. Dus uh, ik denk dat we de komende dagen zeer intensief uh, de uh, activiteit zullen zien om dat draagvlak zo breed mogelijk. Te maken. Nog heel even kort, als het kan, Bertus. Wat, wat betekent mogelijke interventie voor de regio... als je bijvoorbeeld kijkt naar de rol van, van Israël? Wat, wat zal Assad doen? Assad zal proberen de prijs eh, op te drijven van elke eh, aanval. En ja, gisteravond in, in nieuws was er al een, een, een woordvoerder van Syrië... die zei, wij gaan Israël eh, dan aanvallen. Ja, dat kun je inderdaad niet uitsluiten. Dat deed Saddam Hussein ook eh, toen Bush senior de aanval inzette... Eh, om Kuwait eh, weer te bevrijden. En, en dergelijke situaties kan ook gebeuren. De andere grote vraag is, wat gaat Hezbollah doen? Eh, gesteund door Iran. Eh, Rusland zal eh, worden gevraagd om zijn wapen leveranties uh, en verdedigingsmechanismen op te voeren. Dus het probleem, dat is natuurlijk ook de reden waarom Obama zo lang gewacht heeft. Uh, je weet waar je aan begint, maar het is zo'n kruidvat... dat niet goed te zeggen valt uh, waarom, uh, waar dit gaat eindigen. Okay. En uh, ja, dat is de reden waarom Obama zo ontzettend lang geaarzeld heeft ook. Je kunt niet alle uitkomsten controleren. Bertus Hendricks, dank je wel voor nu. Nou, als we uh, Bert als goed beluisterd hebben... dan kan Den Haag gaan zitten wachten op een telefoontje uit de Verenigde Staten. Wilco Boom in Den Haag. Uh, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Wat zal dan de lijn van Nederland zijn? Nou ja, voorlopig loopt uh, Nederland niet blind achter de Verenigde Staten aan. Uh, de VN zijn aanzetten, de Verenigde Naties en niet afzonderlijke landen. Dat zei uh, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gisteravond. Hij zat bij Knevel en de Brink van de Brink. En volgens Timmermans kan het niet zonder gevolgen blijven... als het gebruik van gifgas uh, inderdaad bewezen wordt... Want want anders zegt de wereldgemeenschap tegen Syrië... ja, doe het nog maar een keer, ga maar lekker in gang. Maar volgens Timmermans moet dat gebruik van het gifgas... wel eerst onomstotelijk om bewezen worden... voordat er wordt opgetreden. En daarvoor is nu juist die VN-missie in Syrië aan het werk. Uh, die moet zijn werk kunnen afmaken, zei de minister. Ik vind, hè, we hebben dat traject van de Verenigde Naties... niet voor niks ingezet. Dat traject moet zijn loop hebben. Omdat je er ook iedere twijfel hierover wil wegnemen... in de brede wereldgemeenschap. En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 Ja, dat traject van de VN is niet voor niks uh, ingezet. En uh, als andere landen harde bewijzen hebben, zoals Verenigde Staten of Frankrijk... dan moeten ze die gewoon laten zien. Daar heeft de wereldgemeenschap volgens Timmermans recht op. En ja, daarbij speelt de natuurlijk ook aan de orde, uh, uh, is natuurlijk ook aan de orde, Bertus Hendricks wees er ook al op... Uh, dat destijds die chemische wapens die er in uh, Irak zouden zijn geweest... volgens de VS er later niet bleken te zijn. Ja, maar ja, de wereldgemeenschap is verdeeld tot op het bot. Wat kan de VN volgens Timmermans doen dan? Nou ja, eigenlijk niet zo heel veel... Uh, uh, nog scherpere sancties, dat zou volgens hem kunnen. Uh, Duidelijker toezicht op Syrië om Assad de mogelijkheden uh, te ontnemen dat te doen wat hij uh, waarschijnlijk doet. Maar militaire opties zijn volgens Timmermans eigenlijk bijzonder ingewikkeld, kunnen uiteindelijk ook de oplossing niet zijn. En uh, dus liever niet. Maar hij sloot het overigens niet uit. Ja, maar zo'n coalitie uh, of the willing. willing uh, Dan zal Nederland zich daar niet zomaar bij aansluiten. Nee, niet zomaar. Um, maar er, en daar speelt ook een rol in uh, bij dat er een afspraak over is gemaakt in het uh, regeerakkoord. Nederland kan alleen meedoen aan uh, militaire operaties als er een VN-mandaat is. Daar hebben we de VN weer. Of als er sprake is van een humanitaire noodsituatie. Dat hebben de VVD en de Partij van de Arbeid zo afgesproken in het regeerakkoord. En daarmee zijn volgens Timmermans hoge drempels opgeworpen. Dat is de omschrijving die wij hebben gekozen in het, uh, in het uh, regeerakkoord. Maar uh, die is met heel veel haken en ogen omgeven. Omdat ik vind dat de wereldgemeenschap ja. zich heel erg bewust moet zijn... dat iedere stap die we hier nemen verregaande consequenties kan hebben. En ik vind, nogmaals, dat hier de Verenigde Naties uh, voorop moeten staan... en de Verenigde Naties Veiligheidsraad ja. hier zijn verantwoordelijkheid voor nemen. Ja, en die formulering in het regeerakkoord die staat er natuurlijk niet zomaar. Het is eigenlijk een erfenis van de Nederlandse steun... aan de oorlog van, uh, van de Verenigde Staten tegen Irak, uh, net aan de orde... De Partij van de Arbeid heeft in die periode altijd volgehouden dat er toen geen mandaat was om die operatie uit te voeren. Eh, vandaar dat dit nu als vereiste in het regeerakkoord staat. En, maar ja, er staat dus ook een ontsnappingsclausule in. De humane, humanitaire noodsituatie. En je kunt je natuurlijk afvragen of uh, na al dat geweld in Syrië die humanitaire noodzaak al uh, niet al lang is uh, ontstaan. Mm -hmm. En uh, uh, ja, als, um, als Kerry belt met Timmermans, dan uh, zal hij natuurlijk niet zomaar uh, als eerste heel hard nee gaan roepen. Nee, maar we willen ook niet ergens ingerommeld worden. Wilco Boom, dat is duidelijk. Hartelijk dank vanuit Den Haag. Tom Zahoka, hoe is het op de weg? Nou, de teller staat op 46 kilometer. De meeste fiets daarvan staan in het zuiden van het land. De langste fiets staan op de A9 richting Almstelveen. Zes kilometer tussen de knooppunten Rottepolderplein en Dorp. En op de A2 Maastricht naar Eindhoven. daar staat tussen Afrit Buddel en af het Valkenswaard 5 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio Angel Feel the world spun over the trees and the fingers of God on the back of me. Your fears blow away. Leaves through the same. You feel the light on the side of your car like a bird piece into the top of your heart. You smile at like today. Worries do the same singing You feel get bones in the get get get get get get to the get you ask. You shine so bright like a satellite tonight, get get get get get get get get get get get get a sunrise get day, a sunrise every get Go. You swim through the clouds Yell and you shout you feel the wind in the back of your head The innocent dive that shot the You're smiling so bright Like a satellite tonight You get what you're made for Wat nou heet? yeah, ja, yeah, ja, yeah, yeah. Sunrise Every Day. Oh. Van Man Friday? Ja. Yeah. Had ik dan weer niet gedacht. Ongeveer tien componisten zijn van plan een eigen muziekrechtenorganisatie op te zetten. Uh, ze hebben allemaal een slepend conflict over betalingen met Buma Stemra, de enige muziekrechtenorganisatie in Nederland. Soms gaat het om miljoenen euro's. En toeval of niet, maar vandaag staat componist Rob Bolland voor de rechter vanwege een conflict met Buma Stemra. We gaan erover praten met componist Melchior Rietveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Een Goedemorgen. eigen muziekrechtenorganisatie die dan Clean Music gaat heten. Hoe concreet zijn de plannen? Nou ja, best wel concreet. We zijn nu aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. En, uh, en eigenlijk uh, om uiteindelijk is een, een, een organisatie op te, te richten of op te, te starten. die uh, transparant is en waar de componist gewoon zelf inzage in zijn muziekgebruik uh, kan krijgen. Oké, okay. en, en is dit de manier om uh, het monopolie in Nederland van Buma Stemra aan te pakken? Ja, ik hoop het. Het is uh, zoals het nu gaat, uh, ja, gaat het. kan het eigenlijk niet, uh, niet verder gaan. Ik bedoel, uh, uh, er zijn te veel klachten die er lopen. Uh, er zijn uh, echt, uh, nou ja, er zijn 22.000 leden uh, bij Buma Stemra... waarvan uh, per jaar ongeveer uh, tussen de 14.000 en 18.000 klachten zijn. Dus dat is nogal wat. En uh, nou ja, goed, het, is, het is gewoon zo dat heel veel componisten uh, uh, zelf niet actie kunnen ondernemen. Omdat ze, uh, ja, je moet toch al snel met advocaatkantoren gaan beginnen. En en, en begin je zelf niet beginnen zij zelf wat tegen je. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is, uh, het is eigenlijk in en interest. Want u vindt u zegt eigenlijk dat de Buma Stemra het spel ook hard terugspeelt. Nou ja, keihard. Als je met een klacht komt en, en, en je blijft toevallig een, een beetje langer aanhouden... om te zeuren omdat je gewoon inzage in, in je eigen muziek gebruikt wilt hebben... Dan, dan krijg je gewoon dan het, het duurste advocatenkantoor van Nederland in... om je volledig uh, monddood te krijgen. Dat is, dat, is, dat is eigenlijk de situatie. Maar die nieuwe organisatie moet het dan uh, beter gaan doen, uh, cleaner gaan doen. Wat in de basis uh, wordt er dan anders? Ah ja, in principe de transparantie, dus dat ook dat, dat componisten zelf uh, online of, of hoe dat dan ook gaat werken, dat zijn we natuurlijk aan het onderzoeken, uh, zelf uh, inzage in hun uh, in hun muziekgebruik uh, kunnen hebben ja. en ook in de in de in de e-mailwisseling met met partijen. Dus uh, het is het, het is nu uh, het is, alles is gesloten, moet ik bestemmen. Je krijgt nergens inzage. In. Maar dat is waar te maken, want dat lijkt me een ingewikkelde operatie omdat nee, al... precies, precies. Maar goed, dat, zijn we, dat, dat, dat, dat loopt nu, dat hele traject. Daar zijn we nu mee bezig met een aantal componisten en, en mensen uit het bedrijfsleven... die dat aan het onderzoeken zijn om, uh, om te kijken hoe we dat werkzaam kunnen krijgen. Ja, dus het is een voornemen, maar u weet nog niet of dat zal lukken? Nee, nee, dat is, uh, dat is, dat is nog, uh, nog de vraag. Ik hoop het. Hm. En om half elf staat Rob Balland voor de rechter. Wat, ja. wat, wat gaat u vandaag doen? Nee, in principe is, uh, is Rob natuurlijk, uh, uh, ja, die moet zich, uh, moet zich verweren uh, tegen het feit dat hij uh, uh, te lang en, en, en eigenlijk uh, gevraagd is om, om uh, met het verzoek om weg te gaan bij Buma Stemra, maar hij daar al jaren bezig is om, een, uh, om zijn claim uh, binnen te krijgen. Dus hij wilde een gesprek met de directeur waar hij eigenlijk op e-mail voor uitgenodigd was door de directeur. En hij, en hij kreeg die dag die directeur niet te spreken hm. en de directeur verzocht hem te gaan. Uh, waarbij hij zei van nou, ik ga niet weg totdat ik uh, de heer Van der Ree heb gesproken. En, en Van der Ree die heeft de politie gebeld en, uh, en de heer uh, Bolland is tegen de, tegen de grond aangewerkt door de politie en, uh, en als een grote boef uh, weggebracht. Dat okay. is het hele verhaal. Dus u gaat vandaag steun betuigen, neemt u nog wat muziekinstrumenten mee? Ja, de oproep is om een aantal componisten die er ook aanwezig zijn, om inderdaad een aantal uh, muziekinstrumenten mee te nemen. Dus, uh, dus ik heb ook inderdaad een gitaartje meegenomen. Kijk eens aan. Ben benieuwd. Ja. Melchior Rietveld, componist. Ja. Bedankt. Ja, Oké, okay, dank u wel.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 De Verenigde Staten hebben een ontmoeting met Rusland over Syrië afgezegd. Diplomaten van beide landen zouden morgen in Den Haag over Syrië praten... als voorbereiding op een internationale vredesconferentie. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft zo'n ontmoeting geen zin zolang er een onderzoek loopt... naar het gebruik van chemische wapens in Syrië. En in Mexico zijn 13 mensen omgekomen door hevige stortbuien. Die buien werden veroorzaakt door de tropische storm Fernand die over het land trok. Slachtoffers vielen in drie plaatsen in de oostelijke staat Veracruz, waar de storm aan land kwam. Hun huizen werden meegesleurd door modderstromen die door de hevige regenval ontstonden. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Op dit moment is het op een aantal plaatsen nog nevelig en in de zuidelijke provincies komen wolkenvelden voor. Maar de nevel en wolken zullen geleidelijk aan verdwijnen en de rest van de dag zijn een flinke zonnige periode. blijft overal droog en de middagtemperatuur ligt zo rond 23 graden. Verder waait er een matige noordoostenwind kracht 3 of 4. Ook vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen, komen ook een paar wolkenvelden voor. En het koelt geleidelijk weer af naar een graad of 12. Morgen overdag hebben we wat meer bewolking dan vandaag. Het zijn met name stapelwolken die we zullen zien. En in de loop van de middag zou er misschien een enkele buitenlandontwikkeling kunnen komen. Maar ook op de meeste plaatsen blijft het morgen gewoon droog. Het wordt zo'n 22 tot 24 graden bij een matige Noord- tot Noordoostenwind. Ook de rest van de week hebben we nog heel aardig zomerweer, middagtemperatuur rond 22 graden en overwegend droog weer met zonnige perioden. In het weekende wordt het wisselvalliger en koeler. De middagtemperatuur komt onder de 20 graden uit. Verkeersinformatie, John Zahoka. De drukte valt mee: 51 kilometer in totaal. De meeste files staan rond Amsterdam en in het zuiden van het land. Opvallende onder files op de, file stond de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Daar staat tussen Afrit Marklo en Afrit Lochem: 3 kilometer. Er staat een auto in brand. Veel vertraging op de A2, Maastricht naar Eindhoven: 5 kilometer tussen Afrit Buddel en Afrit Valkenswaard. Geldt ook voor de A9 richting Amstelveen. Daar staat 6 kilometer tussen de knooppunten Rottepolderplein en Bad En de vrachtwagen met pech zorgt voor extra vertraging op de A73 richting Nijmegen. Daar staat tussen Kuik en Malden drie kilometer. Straks de topman van de aast van Imtech over omzet, bonussen en winst. En Marcella Mesker over verlies op het US Open. Over minder dan twee minuten. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener, menselijker, innovatiever. Wat jij elke dag met je euro's doet...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 De eerste dag van het US Open in New York. Laatste Grand Slam toernooi van het jaar zit erop. Twee Nederlandse tennissers in actie. Kiki Bertens en Robin Haasen. Marcella Mesker, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ze huilen met de pet op. Nou ja, in de zin dat ze alle twee verloren ja, hebben. Ja. Zeker. Ja, um, Kiki Bertens, nou misschien een beetje verwacht. Ze speelde tegen de Chinese Yizeng, nummer 56 van de wereld. En ja Bertens heeft gewoon weinig uh, gewonnen deze zomer. Kampt met een enkelblessure. Uh, ze laat zich nu opereren. Uh, zal dit seizoen ook niet meer in actie komen. En hoopt uh, van 2014 een beter seizoen te maken. Dus het was een beetje te verwachten dat het niet heel goed zou gaan. Dat het 6-1, 6-3 wordt. Eigenlijk kansloos verliezen valt dan weer tegen. Maar ja, je weet met een operatie in je hoofd, ja, dan zit er een rem op je spel... dat speelt mee in je hoofd en dan gaat het gewoon niet lekker. En dat was het geval bij Kiki Bertens. En bij Robin Hazen, want ik zat gisteren in de auto, Marcella... en ik hoorde jou met Marcel praten over Robin Hazen... en eigenlijk verwachten jullie allebei dat die door zou gaan. Wat gebeurde daar in die wedstrijd? Ja, uh, kijk, op papier is een qualifier een goede loting. Alleen die man die heeft natuurlijk wel uh, drie wedstrijden gewonnen. Dus dat doet wat met je zelfvertrouwen. Frank Densevich heb ik het dan over. Een Canadees, ervaren jongen, 28 jaar. Staat maar 152. Uh, heeft wel hoger gestaan. Maar goed, heeft het helemaal niet gered in de top van tennis. Maar op deze banen, die banen zijn erg snel. Het is het snelste Grand Slam van het jaar. De stuit van de bal is vrij laag. Als je het vergelijkt met Australian Open bijvoorbeeld... Maar voor Hazen uh, ja, speelt dat niet zo lekker. Die houdt meer van een wat hogere stuit. Dus op een of andere manier klopt het nog niet tussen Hazen en de US Open. Het is de vierde keer dat hij hier nu speelt. Hij heeft één keer de tweede ronde gehaald. Had dit natuurlijk op papier moeten winnen. Maar ja, je weet van tevoren, die dance het Canadese tennis gaat goed. Deze jongen speelt goed straks de Davis Cup. Uh, halve finale voor het eerst. Mm -hmm. En... Um, ja, die uh, speelde gewoon een hele goede uh, wedstrijd. Het was wel spannend. Uh, 7-6, 3-6, 7-5, 7-6. Dus ja, Hazen heeft het op de cruciale momenten laten afweten. Bijvoorbeeld in de eerste set, toen hij twee setpoints had... en voor de set uh, serveerde. Verliest hij met een tiebreak. Ik denk dat daar een beetje ja, de klus had van de wedstrijd. Het is jammer, want hij heeft zo'n goede juli-maand achter de rug. Uh, speelde erg goed in de voorbereiding. En dan op die Grand Slam toernooi lukt het vaak niet voor Hazen. Nou... Klopt het een beetje beter, denk je, tussen US Open en Timo de Bakker? Want die moet nu aan de bak. Ja, die speelt vandaag eerste wedstrijd, de lokale tijd 11 uur. 5 uur onze tijd op baan 8, geen tv-baan. Speelt tegen Pablo Andugar, een uh, goede Spanjaard, uh, nummer 55 van de wereld. Ja, de bakker heeft een goede zomer achter de rug, uh, veel wedstrijden gespeeld. Is ook weer net in de top 100 ge gedoken, dus dat zal hem goed doen. Dus de bakker met zijn service uh, moet altijd goed bij kunnen blijven met zijn tegenstander. Ook bij iemand die hoger staat. Um, dus kansen heeft hij zeker. Uh, we moeten het gaan zien. Andoegar natuurlijk, een uh, man die vooral op Greffel goed speelt. Maar uh, de bakker heeft uh, zeker kansen. Eerste partij dus uh, op baan 8. En uh, wat dat betreft Zeisling uh, niet in actie. Die komt uh, morgen pas in actie tegen uh, ook een qualifier, Peter Goyovcik. Uit Duitsland en um, ja, zo vaak bij de US Open gebruiken ze de eerste drie dagen voor uh, de eerste drie rondes. En um, ja, zij dus nog een dagje rust wat dat betreft. Oké, okay, nou dat kan positief zijn. Uh, nadal ook door de vrouwen opvallende, uitstekende start voor de zusjes Williams. Ja, uh, van Serena Williams uh, hadden we natuurlijk verwacht. Zij is titelverdedigster nummer 1. Uh, raakte ook slechts één game kwijt tegen Francesca Schiavone. Toch een uh, Grand Slam kampioene, die Italiaanse. Maar ja, uh, 33, uh, dan uh, gaat uh, de tijd toch een beetje tellen. De stapjes uh, zijn wat langzamer naar de hoeken. Dus Williams in zeer goede doen, maar ook haar zus. En dat is op zich wel verrassend, want Venus... Won van Kirsten Flipkens, de Belgische. Stond als twaalfde geplaatst. Wimmelde nog halve finalisten. Mm -hmm. Heel goed anderhalf jaar achter de rug. Uh, ja, die verloor 6-1, 6-2 van Venus Williams. Stond veel wind. Uitslag misschien een tikje geflatteerd. Maar Williams, die de laatste maanden nauwelijks iets wint... stond er toch weer wel. En ja, dat doet dan New York kennelijk met de Williams-zusjes. Daar hebben ze hun eerste grote uh, fame gemaakt... en hun eerste grote titels gewonnen. Dus uh, dat geeft ze extra stimulans. En dat was uh, duidelijk te zien. Dus Venus en Serena heel makkelijk door naar de tweede ronde. Marcella Mesker, dankjewel voor vandaag. Gaan we naar Imtech, de technisch dienstverlener. Is nog altijd druk bezig om orde op zaken te stellen... nadat het bijna ten onder ging aan fraude in Duitsland en Polen. Het bedrijf leed 231 miljoen euro verlies, vooral in afboekingen. En, en dat is misschien wel de meest opmerkelijke mededeling van vanochtend... de voormalige top betaalt de bonussen terug, hoorde u al even over. Contact nu met de huidige topman van Imtech, Gerard van der Aast. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat terugbetalen ging het helemaal vrijwillig. Ja, we hebben een verzoek gedaan aan de heren een tijdje geleden... en men heeft daar gehoor aan gegeven en dat is, dat is goed nieuws. Heeft u wel de druk moeten opvoeren? Nou ja, die gesprekken die, die hebben een tijdje gelopen... maar uiteindelijk zijn we daar met, in, in goede harmonie samen uitgekomen. Ja, dus het bedrag werd niet gelijk overgemaakt, begrijp ik, meneer Van der Aerst. Nee hoor, dat, uh, meestal kosten dit soort zaken even uh, wat tijd en uh, dat is ook begrijpelijk. Maar uh, ik denk dat we vooral tevreden moeten zijn met het eindresultaat. Hebben ze daarmee ook in feite toch schuld bekend? Uh, ook al wisten ze, zo geven zij aan, niet van die fraude af? Nee, ik bij denk voorbeeld. niet zozeer dat het te maken heeft met uh, het bekennen van schuld. Wat uh, wij uh, bij Imtech vinden het terugbetalen van de bonussen gepast, gelet alle ontwikkelingen die er zijn geweest. Um, en uh, we hebben dat ook in onze verklaring uh, duidelijk aangegeven... dat als je kijkt naar uh, wat er gebeurd is bij uh, Imtech, dat uh, deze stap uh, door de voormalige bestuurders uh, uh, gepast is. En, en dat het ook past uh, bij uh, het hele maatschappelijke verkeer... en, co en goed uh, corporate governance. Is het een signaal ook aan uw personeel en ook aan uw aandeelhouders bijvoorbeeld? Nou, ik weet zeker dat onze aandeelhouders en ook bijvoorbeeld de VEB... dit zullen verwelkomen... En uh, dit uh, positief zullen oppakken. Ja, en dat geld, is dat, komt dat dan ook dan ten goede aan de aandeelhouders? Want de uh, beleggersvereniging VEB vindt eigenlijk dat dat zou moeten. Nou, wij hebben uh, in uh, vorige gelegenheden hebben we aangegeven dat wij uh, positief staan tegenover een eventuele vervolgstap. Zoals de VEB die heeft ook aangegeven als het gaat om het uh, uitkeren van uh, een schadevergoeding. En we hebben dus ook uh, in onze mededeling aangegeven dat wij uh, dit geld uh, gaan reserveren uh, voor dat doelijnen. Oké, okay, dus dat geld gaat naar de aandeelhouders. Dat is wel de bedoeling, ja. En Goed. hoe dat dan precies gaat, dat zullen we dan allemaal nog moeten zien. Maar uh, En daar zal het laatste woord ook nog wel niet over gezegd zijn, maar in ieder geval reserveren we het daarvoor. Goed. Nou, u bent bezig om in alle opzichten schoon schip te maken bij Inter. 60% van het hogere management is vervangen. Om hoeveel mensen gaat dat? Nou, als het gaat om het uh, senior management, dan gaat het om een groep van ongeveer uh, 25 mensen... Dat is de raad van bestuur. Dat zijn uh, de, de leiders, de, de CEO en CFO van alle grote divisies. En het zijn ook uh, bepaalde key mensen uh, op het uh, hoofdkantoor. En dan heb je het over een groep van zo'n 25 man. En daar is in de afgelopen zes maanden uh, 60 van uh, vervangen. Waarom moesten er maar liefst 25 uit? Uh, waarom, uh, wat deden zij verkeerd in uw ogen? Nou, Een aantal is natuurlijk vertrokken... Uh, naar aanleiding van alle gebeurtenissen rondom de fraude... Uh, en een aantal is ook vertrokken omdat we niet tevreden waren over de prestaties van de onderneming in die specifieke onderdelen. Om wat voor uh, ontevredenheid gaat het dan? Waar heeft u het dan over? Nou, heel simpel. Ik bedoel, uh, we moeten natuurlijk presteren. En in een aantal divisies uh, waren en zijn de prestaties op dit moment onder de maat. En dat was ook aanleiding om uh, management te vervangen. Maar ik begrijp ook dat u uh, heeft ervaren dat het bedrijf in sommige opzichten last had van een goed nieuwscultuur. Dus legt u nu de druk toch niet weer te hoog? de lat te hoog? Nou, nee, ik denk niet dat wij de lat daarmee te hoog leggen. Kijk, we hebben een, een, een heel duidelijk plan. Dat plan, als we naar de toekomst kijken... en dat is misschien... Kijk, rondom het persbericht is er wat dat betreft vandaag... niet zo gek veel nieuws anders dan die, het terugbetalen van die bonussen. Maar wellicht het allerbelangrijkste is... dat we ook in de afgelopen zes maanden in staat zijn geweest... voor ruim 2,5 miljard aan nieuwe orders binnen te halen. Dat vind ik persoonlijk het beste nieuws van de dag... Dat geeft toch aan dat onze klanten uh, nog steeds met veel vertrouwen uh, naar IMTECH uh, kijken. Uh, ja, en nu zullen we dus gewoon uh, orde op zaken moeten stellen, ook als het gaat om de financiële prestaties uh, van de onderneming. Uh, en dat is in feite een heel simpel recept. De marge moet omhoog, met name in een aantal bedrijfsonderdelen waarin het nu uh, uh, onder de maat is en niet goed gaat. We hebben daarvoor de eerste stappen al gezet door een flinke reorganisatie uh, door te voeren. Die ligt goed op koers. Uh, en uh, ja, dan is het gewoon uh, goed management, goed op uh, je, je business focussen en de resultaten verbeteren. Veel ingewikkelder is het ook niet. En Duitsland en Polen zijn uh, afgehandeld. U wilt een beetje met schone lei weer beginnen. Heeft u de zekerheid dat er niet nog ergens lijken uit de kast vallen? Nou ja, ik kan u alleen maar vertellen wat ik weet. En ik heb op dit moment geen ik weet. Ik hoop van, dat u uh, alles weet. Ja, nee, ja, dat hoop je altijd. Maar uh, ik kan nu op dit moment alleen maar zeggen wat ik weet. En uh, op dit moment uh, is het uh, wat het is. Alles wat we weten hebben we aangekondigd. We hebben dat gedaan in inderdaad een nieuwe cultuur van volledige openheid en transparantie. Um, en uh, dat zullen we ook blijven doen. We hebben ook uitvoerig alle ontwikkelingen in de afgelopen zes maanden weer toegelicht. Um, ja, en ik wil gewoon aan het werk en zorgen dat de onderneming weer gaat presteren in het belang van iedereen. De werknemers, 29.000 mensen die daar werken bij de onderneming. Uh, onze aandeelhouders, maar ook ja. onze klanten en andere relaties. Gerard van der Aast, topman van Imtech. Over drie maanden bellen we u weer. Dank u wel. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Verkeersinformatie, Johnson, 13 files goed voor bijna 40 kilometer. Opvallende file op de A1. Hengelo richting Apeldoorn. Daar staat tussen Afrit Markelo en Badmen 5 kilometer. Er staat een auto in brand. en Daardoor is bij Badmen de rechte reis ook dicht. Op de andere pas staat een kijkersvuur van 2 kilometer. En een vrachtwagen pech. zorg voor extra vertraging op de A73 richting Nijmegen. Daar staat tussen Kuik en Malden 3 kilometer. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Ramses Shafi gaat u horen. En u hoort hem zoals u hem nog nooit heeft gehoord. Voor degene in zo'n schouwhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten. Van Ramse Shaffi in de Nieuwe Jas. Voor het eerst te horen hier op Radio 1. Menno Timmerman was de manager van Ramse Shaffi de laatste vijf jaar van zijn leven. en is bedenker van het initiatief. Met Timmerman, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat horen we nou net? Nou, een, een prachtige nieuwe uitvoering van Zingvecht. door de Zing gedaan. En een van de ja, vele stukken die te vinden zijn op een album. wat op 6 september uit zal, zal komen. En dat album heet Lees. En daar, en daar zingen dus eh, andere artiesten? Maar, en horen we Ramses Jaffee zelf ook? Ja, we horen Ramses Jaffee zelf ook. Uh, daar is het ook eigenlijk vanuit uh, ontstaan. We zijn ooit begonnen uh, om te kijken of het er nog in zou zitten uh, om met Ramses Jaffee een, een heel album op te nemen. Nou, dat is niet gelukt, helaas. Dat liet zijn gezondheid niet, uh, niet toe. Uh -huh. Maar ik had altijd het idee van: ik wil wel met de stukken die ik dan uiteindelijk uh, wel zijn, uh, zijn afgemaakt, wil ik wel iets moois doen. En uh, had ik eigenlijk al uh, besloten dat uh, mocht hij het niet zelf af kunnen maken, dat ik andere artiesten zou uitnodigen om het, uh, om het wel uh, te volbrengen. Ja, dus en dat is gebeurd. Ja, dus er is met dit man wel iets opgenomen. Dat uh, staat dan ook op deze CD? Ja, er staan twee stukken van uh, van Ramses zelf. Die zijn ook echt afgemaakt. Er zijn uh, een aantal stukken die heeft hij niet meer ingezongen. Daar staan nog een uh, uh, ook. Daar is nog uh, één van terug te vinden. In ieder geval de muzikale track die is uh, uh, zeer smaakvol bewerkt door Gerard uh, van Maasakkers. Die heeft een liedje van uh, die. Uiteindelijk uh, die had ik bestemd voor Ramses zelf, maar dat is niet gelukt. Maar er staan dus ook zoals gezegd twee. Uh, Twee ja. stukken van Ramses zelf op, uh, op het album. Dat is het nummer nou. eiland van Willingen en anne Jan. Nou, dat willen we dan wel even horen, meneer Timmerman. Nou, dat kan de... hij volgens mij. Speelt hier nog altijd door dezelfde bomen... door hetzelfde gras... droog dezelfde natte was... aan de lijntjes in de tuinen van dezelfde mensen... Alleen wat oud misschien, nog steeds kan ik het topje van de kerk doorzien. Achter de duinen, op dit eiland van Belleer. Prachtig, en ik krijg er ook kippenvel om dit zo te horen. Uh, moet ik eerlijk toegeven, de stem van Ramse Shafi uh, in een nieuw nummer. Prachtig. Ja, het, het, even voor de duidelijkheid. Het nummer is, al, is, is, is niet nieuw op zich. Uh, ik kom met Ramses... Het eerste plan was om met Ramses om liedjes op te nemen... van artiesten die door hem zijn beïnvloed. Want er mm had -hmm. uh, inmiddels ook heel erg veel. Uh, daar had hij geen zin in. Uh, maar hij wilde <laughs> wel de studio in om eigen liedjes om de, die opnieuw op te nemen. Oh, okay. En de aanpak die ik daarin alleen zelf wilde... gezien zijn leeftijd en de mogelijkheden... was dat ik het toch heel erg sober wilde doen. Daar waar hij in het verleden nogal wat bombastisch... Uh, Qua productie was alleen dat een aantal stukken zich uitstekend om dat juist kleiner te maken. En daar is dit één voorbeeld van. Ja. Uh, kunt u nog wat voorbeelden geven van, van wie er meewerkt op de CD? Ja hoor, dat is. Uh, om, nou, wat ook heel erg leuk is, is dat Herman van Veen, uh, die eigenlijk als een van de laatste ook is toegevoegd, die, uh, die wilde eigenlijk geen liedje van Ramses doen, maar die wilde vooral een liedje voor Ramses doen. Dat is een, uh, een, een totaal nieuwe song geworden, opgedragen aan Ramses, dat heette in zijn laatste dagen. Maar er zijn ook ja, prachtige versies van onder andere Sammy door Tio Bier. Die Stil in Amsterdam van uh, J.W. Roy. Een uh, prachtige Portugese uh, uitvoering van het nummer Mama Mokum door Fernando Lamarinias gedaan. En wat, ook heel erg, uh, ja, wat ik ook heel erg apart vind is dat Alex Oeka Train uh, trein naar het noorden heeft gedaan. Dat is een bestaand nummer van Ramosjafi, uh, maar hij belde me op dat hij het uh, aan de korte kant vond. En uh, hij vroeg om een tweede nummer te doen. Toen zei ik van, nou ja, ik wil eigenlijk, ik, dit IMO is groot, ik wil iedereen één nummer laten doen. En, uh, maar ik zeg, als jij een tweede nummer kan vinden die daar prima tegenaan geplakt kan worden. En met die vind ik dan een, een, niet een mooi woord, maar om het uh, samen te voegen, dan, uh, ja, dan kan dat. En uh, hij kwam op een gegeven moment een tekst, en dat is een tekst van Ramses, en die heet Ze komen samen niet meer terug... Hij neemt dat op vervolgens en komt daar, hij stuurt dat aan mij op. En uh, we kwamen er samen achter dat het een bestaand nummer is waar wel muziek bij, bij zat. Dus ja. uh, uiteindelijk heeft hij, uh, uh, heeft hij die muziek zelf bedacht... en kwam nog uh, redelijk dicht in de, in de buurt van de originele uitvoering. Want daardoor wordt het wel ook weer een heel erg origineel nummer. Goed. Menno Timmerman, voormalige manager van Ramses Chaffy. en initiatiefnemer voor deze cd. Hartelijk dank dat we ons even te woord wilde staan... en iets wilde laten horen van die cd. Zeven minuten voor negen is het. Je zit naar het NOS Radio 1 journaal. We hebben het vanochtend al gehad over de aankoop van muziek. Uh, dat dat niet meer zo vaak fysiek in winkels gebeurt. Uh, maar vaker online. Steeds vaker ook online. Niet meer via illegale downloads. We gaan het nu hebben over spullen online kopen bij webwinkels. Um, blijkt dat voor de echte grote aankopen... we toch steeds nog liever naar een fysieke winkel gaan. Maar ook dat is snel aan het veranderen, blijkt. Zelfs nieuwe auto's zijn inmiddels online te koop. En wat blijkt, ze zijn nog eens veel goedkoper naar ja, onderzoek in Duitsland. Bij ons uh, Roland Stekelenburg, internetanalyst. Roland, wat is dat voor onderzoek? Dat is een onderzoek van de ADAC. Dat is de zusterorganisatie van de ANWB. Die hebben twaalf uh, uh, websites, portals onderzocht... waar je nieuw, gewoon nieuwe auto's online kunt kopen... op prijs, gebruiksgemak, transparantie, betrouwbaarheid. En wat blijkt, uh, de kortingen zijn aanzienlijk... en veel groter dan bij de dealer... Om je een vergelijk te geven, op de gemiddelde website krijg je ongeveer 16% korting op de officiële catalogusprijs. Terwijl bij de dealer, als je al heel goed weet te onderhandelen, je niet verder komt dan 11% korting. En dat scheelt toch al, al snel honderden tot duizenden euro's. Ja, even, hoe krijg je hem dan thuis? Met TNT of DHL? Je kunt hem laten bezorgen oh. of je kunt hem ophalen ja. bij uh, zogenaamde afhaalpunten... waar je nog eventjes Romein kan lopen en kijken of er vier wielen onder zitten... en de uh, juiste kleur ja. is. Ja. Mm -hmm. uh, maar dat is niet het probleem. Nee. Goed, uh, toch uh, is heel lang gedacht, dat kan niet. Hè? Auto's zomaar koopt, Er is trouwens heel lang gestegeld... ook over wel, wie welk merk mag verkopen. Maar je zou toch nog altijd naar een dealer moeten? Ja, uh, dat was ook de gangbare mening in de auto-industrie en bij de dealers. Maar wat blijkt, mensen gaan heel snel ook die dure producten gewoon online kopen. Dat geldt voor televisies, dat geldt voor fietsen. Eigenlijk kun je zeggen dat alles wat een gewoon product is geworden... en dat is natuurlijk een auto ook, of je nou een... Uh Zo'n klein Citroënnetje C1 of een Peugeot 107 of een Toyota iGo. Het zijn allemaal dezelfde auto's en er zitten vier wielen onder en uh, je kiest een kleur en je bestelt hem en hij wordt thuisbezorgd. Dus je ziet het gewoon gebeuren. En ja, de auto-industrie zal daar wel op moeten schakelen. Vooral de, de dealernetwerken zullen daarop moeten schakelen. Ja. Zo is dat. Uh, we hebben dat nog even met Paul Zolleveld van de uh, Nederlandse entertainmentindustrie uh, gehad over uh, het succes van streamingdiensten. Hè, en dat uh, de inkomsten van de muziekindustrie eindelijk weer uh, toenemen. Hoe verklaar jij het succes van die diensten? Nou als je er naar kijkt is het eigenlijk heel eenvoudig. Het is gemak. Uh, overzichtelijkheid en gemak. Wat je steeds meer ziet in die hele uh, online aanbiedingen en, en aanbod van alles... is dat zodra mensen duidelijk is waar ze voor betalen... het is transparant, ze weten wat ze ervoor krijgen... en het heeft echt gebruiksgemak. Dus op elk apparaat, op elke plek uh, kun je er gebruik van maken. Dan gaan mensen dat gewoon doen. Ja, en, en online kan filmindustrie... betalen mensen voor gemak en Spotify is gemak. Kan de filmindustrie daar wat van leren? De filmindustrie moet er wat van leren. Want dat kwam in jullie vorige gesprek natuurlijk niet aan de orde. Ook de DVD-verkoop, uh, daar gebeurt precies hetzelfde mee als met de CD-verkoop. Mm. En ja, films online kijken, daar komen wel allemaal partijen de markt op. Netflix en Pathé Thuis en uh, Apple en Google yeah. en noem maar op. Uh, maar een echt gebruiksvriendelijke dienst, wat gewoon werkt op elke tv, op elke mobiel, die is er natuurlijk nog niet. Nee. En zo lopen ze een beetje achter de feiten aan. Roland Stekelenburg, dankjewel. Het NOS-radio en journaal Mediaoverzicht. Overwege de Verenigde Staten volgens de Amerikaanse Washington Post, een tweedaagse actie tegen de troepen van president Assad. Het zou ook om een beperkte interventie gaan, schrijft de krant op basis van hoge regeringsbronnen. Het tijdstip van de korte aanval zou volgens de krant van drie factoren afhankelijk zijn. Het rapport van de inlichtingendiensten over de gifgasaanval. Overleg met de bondgenoten. En het congres en onderzoek van de internationale rechtsregels. Burgemeester de Jong van Westvoorne wil snel regionaal politiek overleg over de overlast van Oost-Europese truckers op openbare parkeerterreinen. Meld RTV Rijnmond. Afgelopen weekend verscheen plotseling zo'n 50 Poolse vrachtwagens... op de parkeerterreinen van de bedrijventerreinen in de gemeente. En vanochtend hadden we het al over de aanstaande transfer van Gareth Bale... naar Real Madrid voor 99 miljoen euro. Voetbal International heeft nog meer voetbalnieuws... want het Griekse Olympiakos Piraeus heeft Bert van Marwijk op het oog. Als hmm. nieuwe trainer. Waar volgens Griekse media moet Van Marwijk bij Olympiakos... opvolger worden van de Spanjaard Michel. Die staat onder druk en heeft problemen met de clubleiding. Trouwens, Van Marwijk heeft al de hele tijd geen club meer getraind. Morgen om 7 uur kunststof. Live vanaf Curaçao, alles maar dan op. Alles over Noordse Jazz Curaçao. Luister naar Kunststof, morgen om 7 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Ja, op zak heb ik geleerd te leren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 Ontdek de V60 op volvolkaars.nl